Hoofdstuk 6 Godsvrucht 2 Wanneer op het zevenvoudige pad de kandidaat tot godsvrucht komt, gaat er iets veranderen in zijn lichaam. De grondslagen worden gelegd voor een geheel andere, nieuwe wezenswerkelijkheid, zonder dat deze verandering de gewone functies van de dialectische persoonlijkheid al te zeer zou schaden. De kandidaat gaat twee levens leven: een leven dat steeds minder wordt en een leven dat steeds wassende, steeds groeiende is. Er wordt namelijk een tweede slangenvuur gevormd en daarbij wordt gebruik gemaakt van de nervus sympathicus. Zoals u werd uiteengezet, bestaat de nervus sympathicus uit twee strengen die links en rechts van de ruggengraat lopen. Zij gaan uit van een punt boven het verlengde merg. Een punt waar de twee strengen van de sympathicus... en de pinealis vuurkring tezamen komen. En bovendien staan zij in verbinding... met de koningskamer achter het voorhoofdspeen. De twee kanalen van dit wonderlijke tweede ruggenmerg vormen twee afzonderlijke velden. Het ene veld is impulsgevend, mannelijk, scheppend van functie. Het tweede veld is reagerend, vrouwelijk, voortbrengend van functie. In de universele leer wordt het mannelijke veld pingala genoemd, het vrouwelijke ida geheten terwijl zij in het handelingenboek respectievelijk als Ananias en Sapphira worden aangeduid. Of letterlijk vertaald, een goddelijke genade die zich in een wonderbaarlijke schoonheid openbaart. Ten slotte bespraken wij het proces waarbij de nieuwe magnetische stroom, die uitsluitend via het hart, dus via het atoom, wordt opgenomen... Met behulp van het thymushormoon via de bloedsbaan naar het hoofdheiligdom opstijgt, om dan via de rechterstreng van de sympathicus neer te dalen, zich in de plexus sacralis met de linkerstreng te verbinden, die de stroom weer opvoert naar zijn uitgangspunt in het hoofdheiligdom. Deze nieuwe magnetische kringloop is het tweede slangenvuur. En geleid door dit bewustzijn wordt bij allen die het bezitten het nieuwe leven procesmatig geopenbaard. Het zal u echter duidelijk zijn dat voor allen die deel krijgen aan dit nieuwe magnetische proces eveneens een grote nieuwe verantwoordelijkheid reist. Een andere hoge levenseis. Het is hierover dat wij u nu willen spreken. En wij doen dit naar aanleiding van de geschiedenis van Ananias en Safira... die gevinden kunt in Handelingen 5. En een zeker man, met name Ananias, met zijn vrouw Safira... verkocht een eigendom, hield iets van de prijs achter... met medeweten van zijn vrouw en bracht een zeker deel... en legde het aan de voeten der apostelen. Maar Petrus zeide... Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En was na de verkoop de opbrengst niet te uw beschikking? Hoe kon ge dan aan deze daad in uw hart plaatsgeven? Ge hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en blies de adem uit. En de jonge mannen stonden op, legden hem af en ze droegen hem uit en begroeven hem. En het geschiedde na verloop van ongeveer drie uur dat zijn vrouw binnenkwam, onkundig van wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt ge het stuk land voor zoveel verkocht? En ze zeide, ja, voor zoveel. En Petrus zeide tot haar, hoe hebt ge kunnen overeenkomen om de geest des heren te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn aan de deur. En zij zullen ook u uitdragen. En ze viel terstond neer voor zijn voeten en blies de adem uit. En de jonge mannen kwamen binnen, vonden haar dood, droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En een grote vrees kwam over de gehele gemeente. Als hij dit verhaal uit de geschiedenis van de eerste christengemeente hoort zal een nuchterling opmerken. Nu, die heren van toen hielden niet van halve maatregelen. En objectief naar de letter bekeken... is hier inderdaad sprake van een dubbele moord... waarbij, zeker volgens de barbaarse zeden van die dagen... de burgerlijke autoriteiten niet ingrepen. Stel dat u een stuk land verkoopt voor duizend gulden... en dat u tegen uw huisgenoten zegt... Nu houden we 200 gulden voor onszelf om dit of dat te kopen en 800 gulden storten we in de kas van het Rozenkruisersgenootschap. Dan zal, zo komt ons voor, de financiële commissie na ontvangst van dit bedrag zeker geen dubbele moord plegen. Ook al zou zij weten dat ge uw portemonnee niet volkomen hebt geledigd. U zou zich wel tweemaal bedenken om met die financiële commissie in contact te treden, wanneer dit college zo extreem radicaal was. Stel je voor dat er bij ongeluk nog een zilverbonnetje in een achterzakje zou zijn blijven zitten. Opzettelijk stellen wij de zaak even al dus voor, om u de volstrekte nonsens van dit verhaal aan te tonen, wanneer wij het naar de letter aanvaarden. Want zelfs in het meest banale sprookje zit meer logica. Men heeft het wel eens willen verklaren door te wijzen op de communistische wet der gemeenschap van goederen, onder welke wet de leden der eerste christengemeente zich op straffe des doods zouden gesteld hebben. Doch zij die dit zeggen, staan met hun bewustzijn nog geheel op oudtestamentische basis zonder te bedenken dat het werkelijke christendom volstrekt geweldloos is, dat de christelijke gemeenschap van goederen niet steunen kan op een met letters geschreven wet en dat in deze levensgemeenschap de doodstraf volstrekt uitgesloten is. Daarom is deze hele geschiedenis zo hopeloos fout... Zo volkomen bezijdende waarheid wanneer we haar naar de natuur beschouwen dat men besluiten moet of tot een declassering van het handelingenboek of tot een geheel andere waardering. Het laatste doen wij in de geesteschool van het moderne Rozenkruis. We zeiden u reeds dat in deze geschiedenis wordt gedoeld op de tweevoudige sympathicus... ...die de daartoe geadelde kandidaat in de geestesschool... ...tot een tweede slangenvuur, tot een tweede bewustzijn wordt. Wanneer deze godsvrucht zich in de leerling openbaart... ...wanneer de nieuwe magnetische kringloop zich begint te doen gelden... ...dient de betrokken leerling zich geheel naar een nieuwe innerlijke goddelijke wet te gedragen. Hij gaat letterlijk lijfelijk, een nieuwe wereld binnen, een nieuwe gemeente, een gemeenschap die men zeer zeker de eerste christengemeenschap noemen kan. Het is de eerste bewuste gemeenschap met de christusradiaties van een geheel nieuwe aard. En wie in die gemeenschap wenst te worden opgenomen, zal zich naar de orde die er gemeenschap hebben te gedragen. Dat is geen orde geregeld door wetten, bepalingen en zoveel artikelen. Achter die orde staat geen galg, revolver of gevangenis. Geen politieapparaat en geen rechtscollege. In die orde zit geen apostel op een grote stoel... en zijn er geen jongelui die er hun werk van maken, mensen die van schrik zijn doodgebleven, de zaal uit te dragen. Doch het is een orde die zelfregulerend optreedt. U hebt lucht nodig om uw longen te vullen. Lucht om te leven. Dat is een van de spontane levenseisen. En in de natuurorde waarin u leeft, ontvangt u die lucht. Die is er voor een ieder... Wanneer u nu in een vacuüm stapt, waarin geen lucht is, stikt u. Daarom doet u dat niet. Doet u het wel, dan weet u wat erop staat. Zo is het nu ook met de eerste christengemeente. Er is geen tweede of derde christengemeente, of straks misschien een vierde. Er is één Ecclesia van de Gnosis. Een gemeenschap van het universele leven. Een gemeenschap met een vanzelfsprekende, spirituele en natuurwetenschappelijke orde, die voortvloeit uit het aantal magnetische krachtlijnen die erin optreden. Wie aan die gemeenschap deel wil hebben, moet daartoe een weg gaan. Wij hebben u die weg aangeduid. Het is een weg die ontsloten wordt door het oeratoom in het hart... en voert tot een nieuwe magnetische kringloop in de tweevoudige sympathicus. Deze omgang met het gnosisvuur via de sympathicus betekent een nieuw bewustzijn. Dit bewustzijn openbaart een nieuwe wil, een nieuw verlangen... Een geheel ander plan van handeling. Een totale andere levensgerichtheid. Een volstrekt in de gnosis ontstoken gehoorzaamheid. Kortom, een totaal nieuwe levensstaat. Afgestemd op de nieuwe natuurwetenschappelijke basis van een andere wereldwerkelijkheid. Stel nu dat iets van dit nieuwe in u tot aanzien komt... Bij voortduring tracht de geesterschool de leerlingen in het algemeen, en om beurten ieder van hen in het bijzonder, op te heffen in en te stuwen tot dit Christianopolitané. Bij flitsen schiet bij zoveel hunner van tijd tot tijd een vlam van hoge magnetische vibratie de sympathicus binnen. Doch zij is er zo weer uit. Voordat Sapphira eraan te pas kan komen, wordt Ananias, de impulsgevende straling, reeds morsdood door de jongelingen uitgedragen. Wie zijn dat, de jongelingen? Het zijn de meest tragische doodgravers die u zich maar denken kunt. Het zijn de plexicirkels die het zenuwsysteem weer van valse invloeden moeten reinigen en die tevens de hogere krachten die zich door de valse invloeden niet meer kunnen handhaven verwijderen aldus zijn ananias en safira niet slechts eenmaal in de leerling ten grave gedragen doch wellicht reeds honderdmaal en zo is op de ganse leerlingenschaar der geesterschool deze vermaning toepasselijk ge hebt aldus reeds talloze malen het grote heilige werk der broederschap, het haar sereniteit, verraden, belogen en verkocht, omdat ge, terwijl de broederschap met u bemoeienis had, en u leerde op uw voeten te staan, in het nieuwe slangenvuur het venijn van het oude slangenvuur, dat van het centrale ruggenmerg spoot. En tegen een dergelijke injectie is de sympathicus niet bestand. En aldus is het dat het zaad der vernieuwing reeds meermalen in u volkomen is weggedragen. Begrijpt ge welk een enorm gevaar uw keiharde ikcentraliteit, uw eigenzinnigheid en eigenwilligheid naar de natuur in het eigen systeem uitmaakt... Begrijpt ge hoe ge uzelf naar een mogelijkheid tot wedergeboorte, wellicht dagelijks vermoord? Verstaat ge wat de broederschap dagelijks met mateloos geduld van u verduurt, wanneer zij met onbegrijpelijke tederheid de goddelijke genade in de toren der sympathicus laat afdalen, om u tot nieuwe schoonheid te doen opstijgen, en gezelven, met één stoot van het ik dit jonge beginsel weer te niet doet? Begrijpt ge wat men van u te verdragen heeft... in het praktische werk der dienende broederschap op aarde... wanneer men het moet aanzien hoe ge de arbeid... door uw eigen dunk en waan bederft? Welk een langmoedigheid ligt daaraan ten grondslag... dat men u steeds weer opnieuw de gelegenheid geeft... ...een nieuwe aanslag op de arbeid te ondernemen? Dat kunt ge niet begrijpen, want dit is liefde... ...die al onze verstandelijkheid te boven gaat. Maar deze liefde is tegelijkertijd hoogst gevaarlijk... ...want wie na eindeloos geduld niet horen wil... ...en zijn ik-drift voortzet... ...wordt niet bestraft volgens bepaling of artikel zoveel van de wet doch volkomen aan de eigen ik-drang overgeleverd. Na talloze malen in het broederschappelijke krachtveld tegen de eigen domheden beschermd te zijn, wordt zo iemand geplaatst voor hetgeen hij zelf ontketende, tot het eigen ik gekneusd of verpletterd geleerd heeft zich geheel weg te cijferen, de Satan van het Aurische wezen te wederstaan, en zich in volkomen gehoorzaamheid te wijden aan het niet-zijn. Verstaat ge nu dat zelfdoding een van de eerste voorwaarden is op het pad? Wie het ik der natuur niet kan begraven, kan het nieuwe niet verwerven. Uit het graf der natuur dient men op te staan tot nieuw leven. Wie zegt de broederschap te dienen, doch zich naar het ik der natuur uitviert, wie in eigenwilligheid en eigendunk de universele leer ombuigt naar eigensmaak, op rekening van de mysterieschool en voor de verantwoordelijkheid van derden, wordt op zijn zelfverantwoordelijkheid teruggeworpen, met alle consequenties daaraan verbonden. Zo iemand heeft nog niets verloren, want hetgeen in grote genade in de Sympathicus werd geboren, werd hem nimmer tot een bezit, omdat hij het van stonde aan reeds zelf heeft vermoord. Doch wanneer zo iemand tenslotte eenmaal geleerd zal hebben de bijl te zetten in de eigen ikdrift, in het klaar besef van zijn verloren zoonschap, en uit zijn isolement gaat opstaan, om op de juiste wijze de broederschap te naderen, zal de vader uitgaan hem tegemoet, hem omhelzen en hem meerdere eer bewijzen dan de zoon die thuisgebleven is. Want wie zichzelf overwint, is sterker dan wie een stad inneemt.